Het weer bijna overal droog, alleen in het zuiden kans op een onweersbij. Overdag eerst droog en wisselend bewolkt. Aan het eind van de middag kans op stevige onweersbuie. Het wordt 25 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Ritme van Zandvoort, ook op tv. TV. ZFM, tekst op kanaal 45. TV. ZFM Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok.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 Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil Zij maakt het verschil Dus alles wat ik had en hoe ik dat opeens ging leven Wat met oplooi staat geschetst kan met kleur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 on the 6.9 ZFN Z. Just like you're supposed to ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. René van Brakel met het Arabisch journaal President Saleh van Jemen is in Saudi-Arabië voor een medische behandeling. Hij landde gisteravond laat op een militaire vliegveld... ...en is naar een kliniek in de hoofdstad Riaad gebracht... De president raakte vrijdag gewond bij een granaataanval. De deskundigen vermoeden dat Saleh na zijn behandeling niet terugkeert naar Jemen. Dat is volgens hen af te leiden uit de grote groep naasten van de president die met hem naar Riyadh zijn gekomen. De president is al 33 jaar aan de macht en weigert, ondanks hevige protesten, om op te stappen. Gisteren sloten de regering en de opstandelingen in Jemen een wapenstilstand. naar bemiddeling door koning Abdullah van Saudi-Arabië. Volgens de eerste berichten wordt dat bestand na.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 Bij de parlementsverkiezingen in Portugal vandaag gaat de strijd tussen de centrumrechtse sociaaldemocraten en de socialisten van de missionair premier Socrates. Beide partijen vinden dat er bezuinigd moet worden, maar ze zijn het niet eens op welke manier dat moet gebeuren. Portugal heeft net als Griekenland en Ierland miljardensteun van de Europese Unie.